En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Overdag nat met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Dit is het weekend van Slam. the weekend. Is the weekend slam. Elke klein. Days like nights, like where words fail, music speaks. Days like nights radio with Elke Klein. Lekker dat je er weer bij bent op de zaterdagnacht van Slam. Mijn naam is Elke Klein. Dit is Days Like Nights Radio. En vandaag gaan we verder met het tweede uur van mijn set bij Queen Sessions in Rosario. Deze week hoor je muziek van Secret Factory, Matthew Sona, Roger Martinez en Hammer, en nog veel meer. Maar eerst een hele, hele dikke plaat. Dit is Dynamite Slow Motion. Three, four. Uh, That music got uh. Maar ik vind het heerlijk om hem af en toe nog op te zetten. Er zitten er nog een paar trouwens in deze set uit Rosario, Argentinië. Straks nog meer classics. Zo hoor je een remix van Matthew Sona, die trouwens steeds meer erkenning krijgt voor zijn werk achter de deks en in de studio. Dit is zijn versie van Amor Fati, Guido en Edwin Atjoum.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 Slam live opgenomen deze week in Rosario tijdens Screen Sessions. Dit was een van de laatste shows die ik in januari speelde, vlak voor mijn lange break. Februari neem ik meestal vrij om aan nieuwe muziek te werken en ook even wat afstand te nemen van het clubleven. De eerste shows beginnen inmiddels weer voor om te krijgen. 7 maart sta ik in Belgado voor een drie-uur set. De week erna, de 14e, doe ik 10 uur op Thuishaven in Amsterdam. Voor tickets check je thuishaven.nl. De 21e sta ik vervolgens in Non Barcelona en de 28e keer ik terug naar Groningen. Dat is alweer een aantal jaar geleden dat ik daar voor het laatst stond. En dat is bij Chemistry. Oh, oh, oh, oh, klassieker Habishman met Senses. En om deze aflevering af te sluiten... heb ik er nog een Epsilon Centauri van Ron Flatter. Een track die ik al vele jaren draai... maar die altijd bijzonder blijft. Ik hoop dat je het mooi vond deze week. Je luisterde naar mijn set bij Queen Sessions... in Rosario, Argentinië. Hopelijk zie ik je in maart... misschien bij Thuishaven op de 14e... of anders Chemistry, de 28e in Groningen. Of gewoon volgende week hier bij Slam Days Like Nights. Ik wens jou nog een hele fijne avond.